Auw, s nachts schreeuwt de uil het uit. Het is een ander soort van lijden. Het is een spiegelpijn, de wereld trillend achterlaten. Of een roep om hulp in veiligheid, een groene pijn, waar een plantje uit kan groeien na het onderleven van verandering. Maar genegeerde pijn, de verbeten pijn, dat is de echte pijn. Waar je niet het centrum van de wereld bent, maar pijn je eigen centrum is en je je onveilig voelt en het niemand anders meer kunt gunnen om dat aan te zien. Het is de stilste pijn waar je mee moet leven.